Rendez-vous in Hosta. Van Pierre Duprier en Serge Martel. Vertaling Marlies Cordia. ...verdomme mijn bril hebben gelaten. Meditatie van een koordanser. Het lijkt op hij ons totaal vergeten is. Wat zou er van deze artiest moeten terechtkomen... ...zonder de steun van mijn steun? Ik dat ik er nog een heb. Ik kan het niet uitstaan als er iets weg is. Maar zou dat ding toch zijn? Ik zal het hotel bellen. Het kan nergens anders wezen. voor wat doet hij nu? Met zijn armen over elkaar buigt hij voorover. Hij buigt voorover. Alleen maar nodig om te lezen. Hij stuurt met zijn hoofd op het koor. Als naar de kapper gaan zou ook geen kwaad kunnen. van een Leon missen, vuile uitknijper, maar hij kan er wel wat van. En weer terug op zijn voeten, dames en heren. Als een ballerina loopt hij op zijn deden over Zag u ook zo iets te horen? Zou ik ook zo op iemand anders stem kunnen bouwen? Nou, we zien wel. En wie is die nieuwe eigenlijk? Waar heeft Leon die opgeduikeld? komt die kracht van jou? Overmorgen. Wat is het voor een vent? Een toneelspeler. Werkeloos natuurlijk. Hm. Heb je hem precies verteld hoe het moet? Vraag je dat nog? Maar Dunkter zitten nog wel geen risico's aan. Ah, maak je geen zorgen. Een zaak van leven en dood. Hij weet ervan. En dat is niet de type om zich er zomaar van af te maken. Oh ja, en ik heb ook een tekst gegeven die ik met hem voorbereid heb. Nou, volgens mij kan je wel vertrouwen in hem hebben. Ja, tenslotte is hij toneelspeler. Vergeet je niet. Ik hoop het. Ben je kwaad op me, Julius? Ach, nee. Zo gaat het nou eenmaal. Werk is werk en jij hebt wat beters gevonden. Met mij erbij kwam jij altijd op het tweede plan. Hè? daarboven kan er maar één werken. Het voornaamste is een goede vervanger te vinden. Iemand die snapt dat ik zonder die stem van beneden mijn evenwicht verlies. Tja, het is toch gek, Wat? Nou, dat zonder de hulp van mijn stem... al die woorden... die, die woorden die... nou ja, dat het publiek ziet en, en, en voelt... Zo is het dan eenmaal Zou jij kunnen leven zonder de stemmen van anderen? Ja, ik weet wat je wil zeggen Dat je gek wordt van lawaai en stilte als balsum kan werken Maar een menselijke stem Daarboven op mijn koord luister ik naar je En ik geef je antwoord Ja, maar ik kan je niet horen Altijd een beetje doof geweest, hè, Leon? Nou ja, doet er ook niet toe als je maar met beide voeten stevig op de grond staat. Het orakel Julius. Als ik eraan denk dat ik al meer dan drie jaar heb moeten doen... ...of ik die onzin filosofietjes van jou geloof. Je hebt het prima gedaan, Leon. Prima. Bedenk dat alleen jouw stem mij altijd bij de hand heeft vervoerd. <laughs> Anders. Anders? Boink. Pracht van een val. En weg is Julius. <laughs> oh nou, wees maar niet bang. Ik heb de knaap goed ingelicht. Het zal heus net zo gaan als met mij. Laat ik er maar het beste van hopen. Hoe heet hij? Lucien Freville. Misschien zijn artiestennaam. Ik geloof dat hij je echt al een keer gezien heeft. Ik weet alleen niet meer waar. Hij vond het een uitstekend nummer, zei hij. En uh, overmorgen komt hij. Zo is dat. Waar zitten we op die dag? In Hosta. Hosta? Ja. Klein dorpje, een diep bergdal. Er is maar één of twee uur zon per dag, geloof ik. Je, je touw loopt van de ene bergwand naar de andere. Recht toe, recht aan, niks bijzonders. Alleen dan dat je over het dorp heen loopt. <laughs> over de kerk heen. Hosta. Palomierenpas. pas. Nooit. Ken je het? Afzeggen. Wat? Dat ben je gek. Contracten, man. Wie, wie gaat de dwang soms betalen? Jij soms? Komt niks van in. Ik zeg je toch... Het is een zacht eitje. Net een lekker hapje voor de grote Julius. Is geen enkel gevaar. Afzeggen. En mijn vervanger dan? Ik moet hem die avond inwerken. Hij doet het werk. En ik moet erbij zijn voor de puntjes op die. Nee, daar komt niks van in. Wij zijn altijd onze contracten nagekomen... En nu zeker op de laatste avond dat we samen ah, werken. Ah, het is al goed. Ik ga wel. Maar je had het me wel eens van tevoren kunnen zeggen. Oh, oh ja, ja, ja. Je, je hebt altijd geweigerd je met de contracten bezig te houden. Je zei dat dat mijn terrein was. Oh, al goed, prima. Laten we Waar hangt die nieuwe nou eigenlijk uit? Hij had al lang hier moeten zijn. Her, rustig nou. Dat is slecht voor je concentratie, dat weet je best. Maak je toch geen zorgen. Ik ben er toch ook nog. Ja, vanaf vanochtend zitten we op hem te wachten. Hij komt heus wel. Het is een serieuze vent. Zo is hij me aanbevolen. Hij maakte er geen punt van. Hij zei gewoon, op mij kun je rekenen. Vind ik een goed teken. Op mij kun je rekenen. Mooie boel. En ik maar wacht hier. Daar hou ik helemaal niet van. Oké, okay, oké. Okay, goed, ga dan maar. Ik zal je nog een keer aankondigen. En dan beginnen we direct. Als die vervanger komt dan doen we het samen met je. Twee stemmen, hè? Wat zou je daarvan zeggen? Dat geeft je nog eens zekerheid. <laughs> je mag wel uitkijken dat je niet op het koord in slaap valt... In gala kleding gestoken, zwart fluweel, bezaaid met brillanten. Dit is het enige decor, onze onvergetelijke Julius waardig. Dames en heren, kijkt u goed, want zo'n onvergetelijke avond zou Hosta niet meer beleven. ATTENTIE! ATTENTIE! LICHT! En daar komt hij, de bezweerder van de zwaartekracht, de koning van de nacht in de spotlights. die ladderloper klooien. Nou al smerige handen. Dat kan niet. Moet ik eens met die vervanger over praten. Als die tenminste komt opdagen. Allemaal kinderlijk gemakkelijk. Maar het gevaar ligt constant op de loer. Wie had ooit gedacht dat ik nog eens in hosta zou komen? Vijftien jaar alweer. Aha, maar wat gebeurt daar? Bent u van gedachten veranderd? Wordt aarzelt u? Wordt u bang voor de eerste keer? Onder zijn voeten een touw van maar twee centimeter dikte. En daaronder veertig meter niets. Ja. pauze. Hij legt zijn balanceerstok voor zich neer in balans op het touw. U bent gek, maestro Julius. Hij beweegt niet. Hij staat op het touw zoals u en ik op straat. Hij concentreert zich. Oeh, verdomme. Een majoze zit scheef. Als ik zwijg, valt hij. Zou ik zwijgen? Ah, eindelijk. Hij is gekomen. Een goede stem. Nee, maestro Julius. Nee, ik zwijg niet. Ik blijf bij u, maestro Julius. Wat voor verrassingen heeft u nog meer voor ons in petto? Dames en heren. Hoe prachtig onze artiest daar afsteekt tegen de hemel. Met zijn armen over elkaar. Staat hij daar als zoenoffer aan de geesten van de nacht? Niet gek. Prima gezegd. Dat geef je nog eens houvast. Hij gebruikt niet domweg de koude hap van Leon. Hij heeft er gevoel voor. Nee, dat zal prima gaan met ons. Zoenoffer niet eerder op dat maestro Julius zich opoffert aan goddelijke wraak? Zo kwetsbaar en gelaten als hij daar staat? O oh, is het geen schitterend schouwspel? Een man die vechtend met zijn angst zijn toekomst trotseert? Zal de hemel winnen? Of zal hij door de afgrond naar de aarde getrokken worden? Maar hij is een engel der wraken vermoed. Wat krijgen we nou? Dat is helemaal in onze tekst niet. Helemaal niet. Engel der wraken. Goddelijke wraak. Zou die. Nee, nee, niet gaan raaskallen. Geen mens kan het weten. Geen mens. Niemand behalve zij en ik. Niemand. toeval. Dames en heren, hoe ons artiest ons de stuip op het lijf jaagt. Ziet u hoe hij slingert? Hij slaat met zijn armen, net alsof hij gaat vallen. Maar hij valt niet. Veel te gauw mijn stok weggedaan. Ik klapt nog op mijn bek als die zo doorgaat. Dat is geen houvast meer. Dat is een trap onder je kont. Waarom grijpt die zak van een leeuw niet in? Bravo! Bravo, maestro Julius! U heeft een ster verdiend! Plak er maar eens! Die daar! Die gele! Die in de grote beer! De heldenwagen! Het is een bek. Oh, verdomme, kom dicht! Leon, verdomme, wat sprook je uit? De hellewagen! Merkwaardige naam voor een sterrenbeeld! Kijk, al die sterren die erin zitten! Net de zielen van de uitgemergelde lijken die een wagen, een andere hellewagen. ...naar een weerzinwekkend graf voert. Hoort u de wielen kraken? Hoort u het sinisterige kraak van de botten... ...die verbreizeld worden? Ei, Maestro Julius! Denk om ons! Nog één keer zoiets... ...en er vallen hier slachtoffers onder het publiek. Niet vergeten, Maestro Julius! Niet vergeten. Onze artiest kijkt naar links. Kijkt naar rechts. Waarom maestro? Kijkt u niet voor u? Wat zou er aan de andere kant van de berg kunnen zijn? Wat ziet u van bovenaf? In deze schitterende nacht? Misschien wel bewegende schimmen. Onzeker, verloren, op een naamloze weg. De schimmen trekken voort, voort. Een man houdt zijn hand op voor zijn beloning: goud, sieraden. Dan een kleine handbeweging. Hij wijst naar een andere dal en zegt: daar is het. Veel geluk! Rustig ziet hij de schimmen verdwijnen. Hij wacht. Hij draait zich pas om als hij het laden van geweren hoort. En in de verte kan hij bevelen in harde keelklanken horen plappen. Hoort u ze daarboven, maestro Julius? Hoort u ze? Leo, nee! Stop Het was een prachtige zomernacht. Net zoals nu, maestro Julius. Een augustusnacht in 1941. Over de grenslijn tussen bezet en vrijgebied. Als over een koord. Vluchten mannen, vrouwen en kinderen. Als doodsbange koordansers. Dit kan gewoon niet. Wie een godsnaam? Ik... Oh. En de naam van de gids? Maestro Julius? Weet u de naam van de gids nog? Leo! U hebt geluisterd naar Rendezvous in Hosta van Pierre Duprié en Serge Martel. Vertaling: Marie Cordia. Rolverdeling: Julius, Paul van der Leck. Léon, Jules Royards. Freville, Kees Broos. Technische Realisatie: John van Waals en Léon Dubois. Regie: Bert Dijkstra.